Ik ben Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. Een sigaret opsteken op openbare plekken in Frankrijk wordt vanaf 1 juli moeilijk. Dan gaat er namelijk een rookverbod in. De Franse regering wil hiermee kinderen beschermen... en voorkomen dat ze later ook beginnen met roken, vertelt correspondent Frank Renaud. Het gaat bijvoorbeeld om parken, bushaltes, sportcomplexen en ook scholen... inclusief de straat en de stoep voor die scholen. De sigaret wordt daar verboden. Met één uitzondering, op café daar mag nog wel worden gerookt. De minister voor Volksgezondheid, Catherine Vautrin, zegt... overal waar kinderen zijn, mag niet meer gerooken. Worden. Ze zegt de rechten van rokers houden op als het recht van kinderen op schone lucht in het geding is. De minister denkt nog na over meer maatregelen om mensen te laten stoppen met roken. Op Mallorca is een Nederlandse jongen zwaar gewond geraakt. Volgens het AD werd hij daardoor een man uit Senegal in zijn rug gestoken, waarschijnlijk met een schaar. Dat gebeurde in de populaire uitgaansgebied Playa de Palma. De jongen was korte tijd in levensgevaar, maar herstelt nu in het ziekenhuis. In het noorden van Guatemala zijn resten gevonden van een 3000 jaar oude Maya-stad. Archeologen ontdekten overblijfselen van piramides en monumenten... die wijzen op een plek waar belangrijke ceremonies werden gehouden. Onderzoekers denken dat de stad zo'n 1000 jaar is gebruikt door de Mayas. Een bijzonder cadeautje van de gemeente Zwolle voor kerstverse ouders. Stellen die daarnet een baby hebben gekregen... krijgen acht weken lang een gratis groentetas. En daarin zitten verschillende soorten groenten, een receptenboekje en een staafmixer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor gevarieerder en eerder groente eten. Ik, ja, echt top. Weet je, als kerstverse ouder weet je niet zo goed waar je moet beginnen. Met groente geven en hoe maak je dat klaar en hoe geef je dat dan. En met de babygroententas word je echt een beetje aan de hand genomen. Je moet zoveel nieuwe dingen doen en dan ook nog na gaan denken over het eten. En dat hoeft nu even ietsjes minder. Wortel vindt hij een beetje lastig. Bieten heeft hij leren waarderen. Het idee is, wat je proeft in je eerste levensjaar lust je later vaak ook. Het weer het is nog even bewolkt, maar vanaf de middag is er weer meer zon. Aan de kust staat wat meer wind. Het blijft droog bij zo'n 19 graden. En in Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 He so high, he jumped so high, and then he'd lightly touch down, I met him in a sail in New Orleans, I was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 those at minstrel shows and county fairs throughout the south he spoke through tears of 15 years how his dog and him traveled about the dog up and died he up and died after 20 years he still grieves To dance now at every chance in honky tonk for drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. 'Cause I drink a so bit. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask him, "Please." Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja, ooit was hij van Sammy Davis Jr. En het was nu van de Nitty Gritty Dirt Band. Mr. Jangles. ja. Muziek, hartstikke mooi. Zeker weten. Nou, ik zie nou je brilletje opzetten. Ja, ik heb een verhaaltje. De, de, de dokter, die schreef een uh, gehoorapparaat voor... voor een van zijn oudere patiënten. De man, die zag er erg tegenop om zo'n ding te dragen... Maar toen hij inzag dat het nauwelijks zichtbaar was... besloot hij het toch maar aan te schaffen en toch wat te gaan proberen. Een maand later kwam hij weer bij de dokter op controle. Hoe gaat dat? Vroeg de dokter. Wel, ik heb de afgelopen maand dingen gehoord, dokter... die ik nog nooit gehoord had. Dat is prachtig, zei de dokter. En wat zegt uw familie daarvan? Oh, die heb ik het nog niet verteld, dokter. Ah. Ik amuseer me rot en ik heb mijn testament al vier keer veranderd. <laughs> Echt gebeurd. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maar er was van de week, uh, uh, uh, we hebben even gelachen weer om een mopje, maar er was iets wat, wat, wat veel minder leuk was om te lachen. En het was natuurlijk, iedereen heeft het meegekregen, dat uh, vreselijke nieuws van Suzanne en Freek, waarbij een hele jonge man en met heel veel succes, als het om muziek gaat, uh, ja, longkanker heeft opgelopen ja. op een zeer jonge leeftijd. Ook nog uitgezaaid. Dus ook niet meer, niet meer te genezen. Uh, Zijn vrouwtje, waar die onlangs mee is getrouwd... ook nog zwanger. En Ja, jongens jongens, jongens, jongens, jongens. Daar gaat mijn telefoon. Druk maar weg. Dan ik wel even een stukje op. Ja, zo. Ik heb hem even weggedrukt. Op het advies van, advies van uh, Willem. Uh, Willem, ik wil even een, een lichtje branden. Ja. voor Voor uh, Suzanne en Freek. Ben je er ja, klaar voor? Mooi.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 twalen in gevoel twijfels over wat je zoekt soms wat verloren dat geeft toch niet besluit je om weer terug te gaan dan schuif ik graag je story aan weet dat er niets is veranderd hier iemand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 Laat een lichtje voor jou Ja, daar wil je hem stil van als je dit hoort Dit ja. is de landelijk gedraaid van de week Ja ik moet uh, helaas uh, bekennen dat ik, uh, ik heb er niet zoveel van meegekregen heb. Oké. Maar, mm -hmm. okay. maar het is wel, uh, ik vind het wel een heel mooi nummer. Het, uh, het trieste is, dubbel triest, dat, dat zij ook nog een uh, kindje verwachten. Ja, eind van het jaar, ja, vreselijk. Hè? Dus uh, het, is nog, het, is, het is onzeker of hij überhaupt dat kind ook nog zal, zal zien of niet. Ik weet niet die hoe weet ze. Het niet, ja. weet het niet, hè? Nou goed, heel Nederland was daar. Uh, bijna... Was er helemaal. Uh, ja. Van onder de indruk. Onder de indruk, ja, klopt. Ja, het is natuurlijk uh, niet erger dan wat er in, in Gaza allemaal gebeurt. En al die andere landen waar uh, mensen elkaar afslachten en nee. doen we het allemaal maar op. Uh, het, wat, is wat, ja, het, het is anders. Ja, wat dat, dit het is anders, maar. Heel dichtbij, Als je het als je nieuws bekijkt. Is zo jong, dan. ja. Als je het nieuws meemaakt, dan is de wereld wel. Uh, ik uh, op mijn leeftijd ga niet. Maar, maar, maar, maar, maar je er mee hebben. Er gebeurt veel, hè? Ja. Er gebeurt veel. Ja. Maar waarom nog weer dat rare accent aan. Dat snap ik ja. niet allemaal. Ja, nou dan kan ik maar een beetje moeite mee hebben. Ja, dat ben je wel. Nee, begrijp je? Ja, stop een kukkie in de put, want eh. Uh, maar uh, hoe, hoe, <laughs> hoe kijk? Oh, Willem, hoe kijk jij nou tegen de wereld aan op dit moment? Nou zo. My bicycle passed your window last night. Ja, Melanie had een uh, nieuwe gitaar. En, uh, ja, leuk, een nummer, wat, uh, ja, leuk nummer. Ja, leuk nummer. Ja, he? heel leuk. Vrolijk. De ja. uh, Fiveman Electrical Band uh, heet dat nummer, uh, denk ik. Nee, ze weet het nummer helemaal niet, want dit is van Science. Dat is ja, maar korte liedjes. Ja, ja, die het, waren ja. kort, hè. Altijd twee, twee minuutjes, hè? ongeveer, hè? Ja, ongeveer, ja. Ja, ja. ja ongeveer was dat. En, uh, uh, ja, en waarom weet ik eigenlijk helemaal niet. Me Melanie is er ook niet zo lang geleden overleden, he? Nee, ja, het is allemaal, uh, ja. Ja, ja. Minder dan een jaar geleden, volgens mij. Melanie? Ja, Melanie. Ja. Nee, hij is langer als hier. Oh, weer langer? Ja. Langer, denk ik, ja. Ja. Hmm. Denk ik wel. We maken er geen prijs van. Dat gaan we niet doen. Nee, <lacht> dat gaan we niet doen. Nee, nou ja, goed. Doe maar weer. Gekkie, had jij nog iets van, de, van het pluspunt? Of, uh? Nee, nee, ga jij eerst nog maar eerst maar een... Uh... Een ander onderwerp. Even niet, ja. Een ander even onderwerp. Even niet. Niet. Nou, er was, een, er was een meneer, een man. die, <lacht> nou, die vond... Onderwerp, vond. zei. Wat? Er was een meneer die vreesde dat zijn vrouw niet meer zo goed kon horen. Oh, oh alweer. Ja, en. Oh. Uh, en uh, <tie> hij dacht dat ze een gehoorapparaat nodig zou hebben. Ja. Hij wist niet zo goed wat hij nou daar mee aan moest. En hoe hij nou met tak kon verklaren uh, aan zijn vrouw uh, dat, dat hij dat dacht. Dus hij belde zijn huisarts op om het probleem voor te leggen. De dokter zei van. Uh, er is een vrij eenvoudige, discrete test bestond om het idee. Uh, te vormen van de ernst van haar gehoorverlies. Wat moet je doen, zegt de dokter. Ga op twaalf meter van je vrouw staan... en spreek op een normale manier met haar... en zie of ze je verstaat. Als dit niet lukt, schuif dan steeds wat dichterbij... en herhaal je vraag tot je een antwoord krijgt. Nou, die avond staat zijn vrouw in de keuken... en is bezig om het eten klaar te maken. Hij staat in de eetkamer, zo'n twaalf meter van haar verwijderd, en op een normale toon vraagt hij... Schat, wat eten we? Er komt geen antwoord. Hij schuift drie meter op in de richting van de keuken... en herhaalt zijn vraag. Schat, wat eten we? Er komt weer geen antwoord. En daarna schuifelt hij de keuken binnen. Nu staat hij nog maar op vier meter van zijn vrouw af... en ze vraagt... Schat, wat eten we? Ook deze keer geen antwoord. Nu gaat hij vlak achter haar staan en zegt... Schat, wat eten we? En zij zegt... Manny, voor de vierde keer, we eten friet met kip... Ja, ja de, ik, ik, ik, helemaal verstomd, ik. ik sta helemaal verstomd. Ik sta helemaal verbijst, flapperkerst. Ik denk, nou, er komt een, een clue naar nou, dat... Nou, de man was doof. <laughs> <laughs> dat is het <de> clue. <laughs> is dat met die dove mensen allemaal. Ja, dat ja, is geen etnische minderheid meer in jouw leven. Hè? Dat, uh... En dit was een net mopje, Willem. Dit was zeker zeker een net mopje. Nou, net, allemaal heel... netten uitgekozen van, uh, vandaag. Hè? Ja, ik, uh, ik weet niet. Maar, uh, goed. Hm. Heb jij zometeen nog iets over het weer te vertellen trouwens, of niet? Nou, ik... kun je even een nummertje opzetten. Dan kun jij even... En, en, even een nummertje opzetten. Kun je eventjes even je potje leegkanen, zeg maar? Want <laughs> je stopt er weer een, ja, ik... je stopt weer een halve cake in, een gebakje van je. Ja, ja heerlijk. Ja, wat was lekker gekeken trouwens. Is ja. die ja, ja. ook van de bakker Nee, dat is een andere bakker. Zelf gemaakt? Nee, niet zelf gemaakt. Dus Oeh, is het de meest Nee, mee... het is niet van, die, van ons, van de lekkerste bakker niet van in Zandvoet, de duns. Niet van, van de Niet duns. Van de Dunes, maar dit is van de. Van, de, van Vessen. Oh, ah. de andere bakker. De andere bakker. Ja, we hebben lekker, een. Hè? Ja, een goede bakker. Maar op het moment dat jij naar de winkel uitloopt, loopt, is het van jou. Dan is het van mij. Dan heb je het betaald. Ja. Maar niet zelf gemaakt. Maar niet. Daar ging het ja, Ik heb het zelf oh. gekocht, hè? Ik je heb het zelf, zelf gekocht. Dat is ook heel wat waard. Dat ja. is heel wat waard. <laughs> <laughs> nou, goed. Oké, okay, uh, een stukje muziek en dan uh, zullen we het even weer er even bij doen. Of ja, Dat ja, is goed. Ja, ja? hoor. Ja? Doe we, we het doen? We. Ja, zeker. Of zeg nee. je van nou... Nee, nee, ja. Nou, nee. nou. Ja, wat nou, ik, wat nou. wil je nou? nou. Wat wil je nou? Weet ja, nee, ja, nou, ja, nee. Ik ga het weer even opzoeken. Ach jongens, Komt wat goed. zullen we er missen? hè? ship card to get inside <sighs> <sighs> Ja, Charles. Jongen. Ja, maar, Willem, jongen. Wat jongen, vertel, vertel. kereltje. Nou, dit was dus uh, geen idee wie dit was. Wie was dit? Uh, De sein. Ja, oh, ik dacht Jan Pellenboer. Oh, De maandag geef ik een dagje. <laughs> nee, dat, uh, Jan Pellenboer is natuurlijk van het weer, Willem. Het weer? Ja, het weer. Maar is onweer nou ook weer? Onweer is ook weer. Ja? ja? Jazeker, Ja. ja. We gaan, we gaan het even aan de luisteraars vertellen. Zal ik even nou? gitaar uit de koffer pakken? dan? Ja, doe maar even. Oké. Okay. Nou. nou. Zo iets zachter, iets zo iets zachter. Ik begin met goed nieuws. Vandaag af en toe zon en droog. Zaterdag nog meer zon. En ook warmer. Warme. Ja, zeker. Oh, oh. lekker. Oh. Vanochtend is het half zwaar bewolkt. Dat hebben we al kunnen zien als u uh, naar buiten heeft gekeken. Ja, het, was uh, het ook. Uh, ja, ook hè? maar. Ja. Het is overwegend droog. De wind komt uit het zuidwest. is matig. en aan zee op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En in het noorden blijft het waarschijnlijk bewolkt. Het is droog. Dat is het allerbelangrijkste. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 16 graden op de wadden tot zo'n 25 graden in het zuidoosten. En de westelijke wind is matig en in het noordelijke kustgebied... eerst nog vrij krachtig. We gaan naar vanavond. Vanavond schijnt de zon overal in het zuiden en midden. En in het noorden is er steeds meer bewolking. Het blijft droog. Alleen langs de noordkust is wat lichte motregen mogelijk. En eerst waait het nog matig uit het westen. Landinwaarts zwakt de wind in de loop van de avond af komende nacht is het droog, er kan plaatselijk wat mist ontstaan. En de minimumtemperaturen ligt rond de 13 graden Celsius en er is dan weinig wind. Morgenochtend, dan heb ik het over de zaterdag, zijn er zonnige perioden, het is droog, er is weinig wind. Morgenmiddag zijn er flinke perioden met zon. De middagtemperatuur loopt uit een van 22 graden op de wadden tot 28 graden maar liefst in het zuidoosten. In Limburg is een enkele regen- of onweersbui niet helemaal uitgesloten. Maar verder blijft het in Nederland dus droog. Dus weinig wind. Morgenavond is het uh, eveneens droog. In het zuiden neemt in de loop van de avond de kans toe... Uh, op enkele stevige regen- of onweersbuien, Mogelijk met hagel- en windstoten. Ja, dan hebben we hadden het over het zuiden van het land. Dus dat uh, we hebben, nee, we hebben we hier niet zo last van. Buiten eventuele windstoten is er weinig wind. Nou, dat was eigenlijk... Uh, het weer voor vandaag en morgen en dan de in het een periode met zon. Meestal droog en temperaturen tussen, de, ja u hoort het goed, 20 en 25 graden. Dat is een lekker temperatuurtje. Ja. Ah, dit is niet normaal jongens. Dat ja, is toch heerlijk? Ja, dit is heerlijk natuurlijk. Nou, Ik heb het al aangegeven, zaterdag warm in het zuidoosten, dus een paar onweersbuien. En ook in de dag naar zondag kan het in het zuidoosten onweeren. Vanaf dinsdag volgende week wordt het weer wat wisselvalliger. En woensdag mogelijk ook weer vrij winderig. Oh, vrij veel... Ze ja. weten niet wat ze willen. Waarom bestellen ze nou niet gewoon alles in één keer? Ik ja, ik, heb... ik snap het ook niet. Ik snap het ook niet. Op. Nee. nee, ik heb er mijn pet niet bij. Ik heb hem niet op. Je hebt hem ook niet op. Ik nee. heb hem ook niet op. Nee. Ook niet op. Nee. Maar dat was het weer weer. Dat was het weer weer. Tijd nou. voor muziek, Willem. Ja, Frans Krassenburg. en die zegt Frans Krassenburg. Ja. Uh, ja. wat zeggen jullie dan? Van de Golden Iberians. Golden e S op het eind. Met twee S's. Met een S op het eind. Ja. Met een S op het eind. Ja, nee, dat waren nog eens Ja, we het uh, even in het voorbij gaan maar even over de Indorok Rock en zo. Nou, is... Gerry, jij hebt al die artiesten ja, gezien. Ja, ja, ja. ja. Vertel. Ja. Nou ja, toen ik... ging jij dan als meisje al stappen. Ja, ik oh. was. Uh, ja, mijn vader was daar niet zo blij mee. Maar in ieder geval, uh, die was altijd heel erg bezorgd. Te bezorgd. Dat ja, zijn vaders altijd, ja, ja, ja, ja. ja, Maar uh, ik ging, ja, ik was 17, denk ik, of zo. Of 16, 17, dan ging ik... Uh, nou, stappen heette het niet, maar dansen. Hè? We dansen deden we heel veel, hè? Oké, okay, je ja, dansen Schuifelen en zo. en, en uh, De twist, de twist hè. De twist, hè. Daar zijn we natuurlijk allemaal mee begonnen. Heb jij daar je... je, je, je uh, Relatie ook bij elkaar geschuifeld toen? Oh, verschillende. Oh, oh. Dat was toen zo, hè? Dat oh was jee, toen oh. <laughs> Nieuwsflash. Ja, dat was toen zo. Nee hoor, dat was allemaal heel onschuldig allemaal. Maar het was gewoon heel... Uh, nee, dat goed, was je, heel leuk. Je, part, je partner is helaas uh, een tijd geleden overleden. Maar, maar hoe, ja. hoe heb je die leren kennen? Via de KLM, Via de waar de ik een stuurdes was. Oh, jij was... Ja. Zij ja. was een wendelteefje. Ja, ja. Zij was een wet. Oh nee, je zat niet nee, in de helikopter. Nee, zat niet in de lucht, maar nee. ik was op de grond. Ja. Grondstuurdes. was grondstuurdes. Ja. ja, daar heb ik hem leren kennen. Maar hij was... Hij, was uh... hij vloog wel, maar niet als piloot. Hij vloog wel, maar niet? <laughs> nee. Hij vloog de wereld rond, maar niet als piloot. Nee. Oké, okay. maar wat, wat was zijn beroep? Nou ja, hij moest... Uh, voor de KLM moest hij altijd kijken in de... Uh, in alle stations in de hele wereld ja. uh, of ze hun werk goed deden en zo ook. En dan kwam mij als Mysterycast in het begin. Uh, ah, een soort Michelin-sterren uitdelen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, en dat wisten ze niet. Dus, ja. uh, nee. Ja, dat hebben Willem ook ja. gehad, die, ja. die is ook beoordeeld. He. Maar hij heeft verschillende dingen gedaan. He. Wist je dat? Hij, wat die? Dat Willem ja. ook is beoordeeld. Voordat hij nieuw koop mag, moet hij ook... Ja, moet je ballotage komen. Ja, ja, ja, moet ja, vier ja. sterren hebben, anders <laughs> komt kom die koop niet in. <laughs> Dat weet je nog niet. Ik ga nu een tunnel in. <laughs> nee, maar, nee, goed, goed, en... en uh, um, Daar hebben we leren kennen. En toen... Um, hoe heet het? Uh, toen wisten we al eigenlijk heel snel... Dat, het, dat, het, dat we de waren voor elkaar waren, zeg maar eigenlijk. Maar, klinkt en, heel gek, maar oh, dat, dat was zo. Het klinkt zo. niet, dat klinkt helemaal niet gek. Nee, dat, maar dat was zo. En ik, eh, want ik, ik was... Maar hij was lief love at first sight. Ja. Echt waar? Ja, ja, je zag waar. hem en dan was je meteen ja. helemaal... Ver... En, maar dat wist ik niet van hem, maar hij was, van hem was het ook zo. Oh? Ja, leuk hè? Ja, ja dat is juist. Maar hij was heel verlegen, was een hele verlegen... Uh, man naar vrouwen oh. toe. Net als dat ik, ik eigenlijk, ik ook vlees, maar ook nee, Ja, Maar het was verschappelijk. <laughs> ik zal ook nooit vergeten, het is een anekdote. Ja. dat hij dus, uh, wij, uh, ik woonde toen in, uh, bij een stewardess van Transavia boven, in, in, in uh, hoe heet het, in uh, Nieuw-Vennep. Nieuw Nieuw ja, Nieuw en uh, Dus toen hadden we, uh, toen zei hij op een gegeven moment, we hadden allebei hetzelfde einde van de dienst, zal ik je naar huis brengen, hè? Nou, ik zeg, nou, hartstikke leuk, want ik moest anders met de bus. Hè, de bus helemaal en dit zo. Hij zegt, oké, okay, nou, dus ik... Hij, hij in de auto en dan... toen brengt hij me bij het busstation. Hij zegt, nou, tot morgen. Oh, oh. <laughs> en toen wachten we dus niet naar huis. Daar heb ik hem heel veel mee geplaagd. Hè, oh, ja, ja, ja, ja, dat vond hij leuk. Ja. <laughs> <laughs> zo verlegen was hij, dat hij me dus Echt, niet naar huis durfde te brengen. Dat ja, ja, ja, ja. Oh, dorst hij niet. Maar later heeft hij dat allemaal weer goed gemaakt. Dus ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, goh, ja. was een het hele staan. lieve man, was een hele lieve man. Ja. ja. Nou, uh, dan heb je in ieder geval een, een, een, een, daarmee een rijk bestaan gehad, ja, toch? Kun je terugkijken, toch? Heel goed, ja. Nou. Uh, vind ik het vervelend, daar kan ik over praten. Nee, het niet. nee. nee. nee. Ja. We, gooien, we gooien onze ziel en zaligheid zo <laughs> op de radio eigenlijk. Ja, hey, waarom, waarom niet? Je, je zalige zieligheid. Waarom niet? <laughs> <laughs> zalig, ah, ja, stalige ja, ja, ja. ja, jongens, kan raar lopen allemaal. Ik ben nog wel eens de gast op het uh, ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Oh. En toen stelde ik de vraag: van, hoeveel ambtenaren werken hier nou eigenlijk? Was het antwoord: nou, ik dacht iets meer dan de helft. Ik vind, het, ik vind het werkelijk, ja. Is echt gebeurd? Ja, nee, dat is zeker echt gebeurd. Ja, goed. Dat heb je als je journalist bent. Ik ben, ik ben nog zzp'er op mijn leeftijd. Ja, ja. Dat weten een hoop mensen niet raar. in Zandvoort. Die zien me dan lopen. En dan denken ze van, oh, daar loopt een duif. <laughs> maar dat er een zzp'er loopt, dat, dat weten Dat hebben ze niet in de gaten, nee. Een nee. zeer, zeer Zandvoort-rijke persoonlijkheid. ZZP' dat is betekent zeer zelden prettig. Oh. Ik zou het woord zetten, oh. helemaal niet zo vaak Maar nou, dank, ja, dank u wel hoor, dank u wel. Nee, hoor. nee, nee, ik, heb hier, ik zie het hier staan hè. Oké, okay. ja. ja. de slanke vandalen staat er. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. De slanke vandalen. De dikke vandalen. Ja, ja, ja. Nou, hey, eh, eh, hoe, hoe zit het met de muziek Willemond? Even nou ja, kijk, ik denk, eh, ik denk als, als die, die hooischuur van jou op en neer gaat, dan praat ja. jij en dan, ja. dan, dan draai ik maar geen muziek. Waarom is dat nou weer een hooischuur? Een hooischuur? Ja, is dat dan ook een heb. <lacht> <Of, of, lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hoe zit het nou allemaal? Oh, ik, ik vlucht maar even. De Caps met... Gerry die weet dat. Hoe heet dat hem ook alweer? Ik weet niet meer. <laughs> you better go you, yeah, better go, you better go. You better go, you better go. Ik vind het al wel knap dat je dat, dat, je dat gewoon weet. Dat, het is ja. gewoon een lopende hier. Gerry. Dat zegt de Winkelprins. Ja, dat wist jullie niet, maar dat is wel waar. De Winkelprins. Van, uh, de Winkelprins is, van, uh, van, uh, is dat van uh, antwoord. Uh, de Winkelprins. Minstje. Van de <laughs> Mediamarkt, ja. Ja, ja goed, ja. <laughs> Ja, ja, goed. Ja, maar. Ik vind het wel knap. Dat, uh... Draai jij thuis ook wel eens muziek, Jawel, Ja, Jawel. En is ja. dat vinyl of zijn het cd's? Of wat ik het heb lukt? wel vinyl, maar ik heb geen draaitafel meer. Dan heb je weinig aan vinyl. Nee, nee het is, al mijn, ik heb heel veel LP's. Heel veel. Want ik heb natuurlijk bij de platenmaatser gewerkt. Oh ja, ja. Met oh, klassieke... dus dat is allemaal, uh, allemaal jatwerk. Nee, nee, nee, nee, die nee. kre kreeg je. Nee, die kreeg je elke week. Kreeg ik een hele. Ik plaag jou maar een oh, beetje. Oh, hele doos met, met LP's ja. kreeg je dan, die dan ja. uitkwamen en zo allemaal. Ja. Uh, van Wea, hè, dus Stones en dit hele en, dan, en het Nederlands. Uh, heb je het je alle, klaar. Heb jij de albert van de Stones? Ja. Oh, dan komt binnen, even uh, je schuren Ik heb hele, hele al. mooie. Ik heb vier dozen, verhuisdozen vol met uh, LP's. Zou ik daar een keertje in mogen graaien? Dat mag zeker. Echt waar? Want ja, ik heb een mag. draaitafel. Nee, dat hè? mag echt zeker, ja. Ik had een draaitafel, maar ik weet niet waar die is. Ik die zag, is. Uh, nee, ja. Ja, uh, uh, wat was het nou, op een, op een platenmarkt, ook iets van DEA, is dat ook een platenmaatschappij, DEA? Ja, ja. ja. Oké, okay. ja. ja. met allemaal uh, LP's die opnieuw gemaakt zijn. Ja. Het zijn geen originele, maar de LP's ja, die opnieuw, opnieuw gemaakt zijn, omdat er gewoon heel veel vraag naar is. Ja. Ja. En, en LP's van de Stoos, ik heb er stiekem naar gekeken. Ik denk, nou, die koop ik nog eens een keer, ik ben gek ja. van de Stoos. Ja, ik Ja, we hadden De Beatles. Ja, ja. we hadden Wea, hè. Dus dat, ja. dat was, die zaten daaronder. En het Nederlandstalige repertoire hadden wij uh, ook allemaal. Van ja. Bovema, Bovema, Negram was en die zaten in het. En ik zat in het Gramophone House in Heemstede. Ja, dus daar was ook de studio. Dat Nee, op, de, op uh, uh, de. hoe heet die, die weg nou daar? <coughs> Niet Blekersvaart. Dus dat is ook een, iets van een platenmaatschappij? Op de ja, nee, dit was op de. Nou, ben ik die naam kwijt. Hmm. Daar kan ik kan niet opkomen. In ieder geval het Kremmefoon House. Uh. House, oké. Okay. Ja. Dus vandaar dat inhefsted. ik uh, dat ik dus uh, heel veel LP's heb. Maar ook het hele, we hadden ook een klassieke uh, repertoire. Dus ik heb alle klassieke platen heb ik ook. Oh. Noem maar op. Ja, ja. ja ik ben niet heel zo mooi, van klassie hoor. Ben jij van klassiek? Ja. Heel mooi hoor. Echt heel Valt je mooi. Tenen, hè? Ja, nee, maar dat is echt waar. Dat is, uh, dat is heel mooi. Maar ik snap het niet, als jij niks met klassiek hebt. Want jij bent helemaal idolaat van Rick van der Linden. En als één dag in Nederland. Ja, maar dat was dus een, een, een klassiek in een modern jasje natuurlijk. Ja, maar klassiek blijft klassiek. Uh, ik, ik had wel vroeger dus dat ik ervoor beschuldigd werd dat ik altijd vroeger al de hele klassiek kon. Ja, ja, inderdaad. En niet, en niet omdat ze niet gezond waren, die jongens. <laughs> Ja. Hey, maar Gerry, uh, uh, ja. dat Nederlandse taalrepertoire wat jij op vinyl hebt. Ja. Is, uh, zijn het, zijn het uh, figuren als, als uh, Trea Dopzoeger en Connie ja. Fink? En, en, uh, ja. ja. Uh, en, uh, en Connie van wees... der Bosch misschien? Uh, nee, die Corrie Brok? Nee, nee, nee. nee het Willeke het Alberti? Nee, uh, nee, die zaten daar niet. Oh. Het was. Uh, uh, hoe heet ze? Hoe uh, is Nee, ook, ook niet. Nee. Oh. Ja, ja, we hadden wel. Ja, ik moet ik even denken hoor. Ja, denk je maar even naast staat ik even een stukje muziek. In. Ja. ja, weet met al die Nederlandse talen wait voor me one more day. I got many words to say, to reach you A Nightingale. Anytime then I come To a place in the sun To reach you Nightingale A song will fill the air A song for everywhere Nightingale Wait for me song just for me, Nightingale. I need some time, then I come to a Place in the sun to reach you, a Nightingale. you nightingale. George Cash met een Nightingale. Ja, ik heb de microfoons van uh, die andere tweeling dan niet opengezet. Ja, nu wel. <laughs> wij, zijn, wij zijn een tweeling. Nostalgie. Nostalgie. nostalgie, nostalgie, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar Willem, wist jij dat Gerry nog dingen heeft van pluspunt? Dat vertelden ze me net en dat zijn we nu schier naar nou, natuurlijk Ja, maar? nou ja, um, morgen is het uh, 31 Zaterdag. mei. Ja. En dan uh, is er de beroemde buurtfeest in Noord. Oh ja. Wat Roy van Buringen dus onder andere organiseert. Ja, dat is morgen. Okay. Dat is morgen. Ja, ja. En uh, morgen wordt dus ook dan op die... Tijdens die, uh, die, die, dat buurtfeest... Wordt de nieuwe website voor Zandvoort komt eraan. Van Pluspunt. Die wordt dus opnieuw gepresenteerd. Nieuwe, nieuwe site. Van, dus Pluspunt. van Pluspunt. Niet van, niet van Zandvoort in site, maar echt van Pluspunt. Nee, van Pluspunt. Pluspunt, ja, Pluspunt okay. krijgt er nieuwe, nieuwe dingen. Dus dan kun je... Hij is, hij is al een beetje oud, dus hij is een beetje vernield. Uh, zo en zo met ja, ja, ja, allerlei ja. nieuwe dingen. Ja. Maar dat wordt dus ja. morgen... Tijdens dat buurtfeest wordt dat uh, opnieuw... Onthuld. Ont onthuld. Op okay. wat voor manier weet ik niet, maar dat... Uh, Klik met de muis, denk ik. Denk of, ik, ja. Of is dat een maar, ja, ja, maar misschien ik, in het openbaar of zo. Ik heb geen idee hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaan doen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, weet je, er, verder is er eigenlijk... Op dit moment, ja, je kan in de belbus nog steeds stappen. Hè? Dat, die kennen jullie wel, hè? de belbus ja, hè? in Zandvoort van het pluspunt, hè? Nee. Dan kunnen mensen... Ken je die gele bus niet hier? Nee, bij ons draait de nou. straat die je Klakson. Nee. Oh! Is de gele bus. De gele bus ja. dan kun je dus... Uh, als je dus geen eigen vervoer hebt... Ja. Maar je moet naar, de, naar een afspraak, naar, je moet boodschappen doen... Je moet naar de dokter, allemaal, dan kun je dus de belbus bellen... En uh, dat kost 1,25 een enkele reis en 2,50 voor een retourtje. Ja. En dat kun je, bij Pluspunt kun je dat aanvragen. Dat That is de bel. Oh, en Het is hartstikke oh, handig. Dus okay. dan kun je naar de dokter, naar de supermarkt, naar familie. Of weet ik allemaal bestemmingen in Zandvoort. Kun je, je gewoon in aanvragen alleen in Zandvoort. Zeg ik wil bijvoorbeeld een Almelo? Nee, dan moet je een andere bus. Dan, moet je dan mooie. hebben. <laughs> ja. Maar het is toch mooi hè, dat, ja. ze, dat, uh, dat ze dat doen? Nee, nee, dat is zo. Ik zit even zo verschrikkelijk te kijken bij Charles, maar is er nou een, een familiefoto van jou? Nee, dat. Uh... Familiefoto? Ja, hij, hij ziet twee voeten. Dus Willem staat bekend als een voetzoeker. Een voetzoeker, ja, want ja, ja, ja, ja, ja, in de vuurwerk, voor nee, ja. Oh, ja, ja, ja. ja. Maar ook, had je Dan, Nee, nee, dat is nee, even nee, van, nee, van, nee. van uh, pluspunt. Nou, ik mee, vind het aardig wat de... eigenlijk. Uh... Maar, uh, Ferry, of uh, Gerry, uh, uh, jij namens Ferry, mij. Ferry, Mary Gerry, <laughs> nee luister. jij ja, ja, nam het al in, in de mond. Zandvoort Inside, buurtfeest 2025. Ja. Wat moeten we allemaal weten? Op zaterdag 31 mei dus wordt in de Vlemingstraat in Zandvoort Niel noord opnieuw uh, wordt die straat omgetoverd tot bruisend evenement voor jong en oud. Jaarlijkse buurtfeest Zandvoort Niel noord wordt georganiseerd door de Stichting Zandvoort Inside en staat weer voor de deur en belooft een dag vol verbinding plezier en vermaak voor jong en oud te worden. Ja. Vanaf 10 uur barst het feest los met een bomvol programma. Bezoekers kunnen struinen over de gezellige koff kofferbakmarkt waar tweedehands schatten op hen wachten. Uh, de verbindingsmarkt keert terug met diverse lokale organisaties die een di uh, de dialoog aangaan met bewoners en nieuwe samenwerkingen zoeken. Uh, nieuw dit jaar is het buurtontbijt. Vanaf de ochtend kunnen buurtbewoners genieten van een gratis ontbijtje. Oh. Liefdevol geserveerd door Oekraïnse medebewoners en betrokkenen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. En betrokken zandvoorters, dus moet ik erbij zeggen. Koffie wordt geschonken door het jongerenwerk. Terwijl Adem Spoor, onze saxofonist hier uit de, de gemeente... <coughs> en Lin May voor de muzikale omlijsting zorgen. Nou, die kennen we wel, hè? Ja, die ja. kennen we, wel. die is hier ook de gast geweest, Lin May. Hè? Ja, ja. Uh, ook aan sport en gezondheid is gedacht op uh, het buurtfeest. Ga jij ook wat doen? Ja. Oh, ja sport. Oh. <laughs> jij, jij sport daar niet mee. Jij sport, <laughs> jij, jij sport ermee. Sport, en ik begon anders. ooit als vliegtuigspotter. Kun ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. je nagaan. Ja. Maar in de Sport en Gezondheidsstraat organiseert het jongerenwerk een spectaculair... Panna Knockout Toernooi. Uh, panna. Panna. Ja. Dus, uh, panna Cotta. Ja. En, uh, en Sportservice uh, laat bezoekers kennis maken... met diverse sportactiviteiten. Act om 11 uur staat er een gratis salsa-workshop... Uh, op het programma bij het podium. Toegankelijk voor iedereen. En de middag brengt nog meer feest. Nou, want om half 1... Uh, of u hoort het goed luisteraars... om half 1 dus is het tijd voor de... altijd populaire openlucht bingo... Met fantastische prijzen. Zoals een uh, voetreis naar Rome en een vulling 21. <laughs> en een vulling voor je luchtbed. Bingo. Bingo. Nee. nee fantastische prijzen. Zoals een, een vip kaart voor muziek van het jaar in de Zicheldoom. En cadeaubonnen van diverse lokale ondernemers. Kinderen kunnen zich uitleven op het Flevingplein. Het wordt omgetoverd tot een waar kinderparadijs. In samenwerking met Scouting Buffalo's en. Uh, er zal ook een springkussen zijn, een sminkhoek, gratis suikerspinnen. En dan kijk je in het scoutingleven. Dus uh, hoe het uh, je moet zijn om, weer, om kan, padvinder, padvinder, padvinder te zijn. Of uh, hoe zeg je ook, kabouter. Maar uh, ja. je vergeet wel een regeltje vriend. Ik verge... Ja, want ik zie, ik zie daar ook staan dat, uh, dat de kla klantje Duif zou eens een ja. opwachting maken. <laughs> <laughs> klantje Duif. <laughs> Spot er maar weer mee. Tussen twee en vier uur uh, luisteraars... dan uh, zorgt een ballonkunstenaar voor magisch, magisch vermaak. Oh. Natuurlijk mag muziek niet ontbreken. Het podiumprogramma is rijk gevuld met optredens van onder andere... Maaik Dane, oh. Leslie Rosbach... En... Is Yves Berendsen er ook of niet? Tony Anderson. Nee, ik heb nog even. Wie... Sorry dat we er doorheen praten. Jacques. Ja, nee, dat maar, <laughs> nee. ik schrijf het allemaal op. Hè? Ik het, allemaal... <laughs> ja, het, het verhaal goed. wordt alleen maar langer. Dat is goed. Uh, de hoofdact is Kimberly Francis, bekend van Holland, Sint Hazes en Idols. De dag wordt knallend afgesloten door DJ Lady, Lady Mix, die de uh, dansvloer Lady Lady laat vollopen met haar ene set. Maar kunnen er kunnen geen mensen meer bij. En Willem, dit geldt voor jou, de bak is open vanaf 14 uur. La, la, la, la, la, la. Nou, Nou, is mooi en, de Ja, druk, ik moet het, het maar even draagman. afsluiten. De buurt is dit ja. jaar compact opgezet en concentreert zich volledig dus op, de, op de Flemingstraat en in het Flemingplein. En vindt plaats van 10 uur morgens tot 6 uur s avonds. Nou, het is hartstikke leuk gegooid. Dit, ja, ja. dit is knetterdruk. Echt, maar de, de leuk. kofferbak en alles, dat is toch allemaal van stand de Zandvoort Insight, toch, of niet? Ja. Dus dat was Roy, dit is Dat is wel Goed gedaan, Roy. Ja, ja hoor. Nee, is echt leuk. Ja, ja. ja. hartstikke goed. Ken je nog een keer nog een leuke mop van een koffer. Een kofferbak. Uh, een kofferbak? kofferbak? Ja. Dat is ja. tijd dat jij eens een keer uit de koffer komt. <laughs> Ja, nee. Het is allemaal serieus. Ik hoorde net bij een de morgen optreden van Rita Reis. Ja. En Pim Jacobs. Ja, ze zijn overleden, maar ze komen toch. Dus het is toch... Het is toch uniek. Ze komen regelmatig terug, hè? Ja. eenmalig opzet. Ja. Ja, nee, maar goed. Jongens, We zitten nog eventjes even terug te blikken op de buurt. Hoe je, altijd Pim Jacobs en de Rita Reis vereniging ja Pim Reis en, en ja zoiets in, sowieso, ja, zoiets ja, wel. ja ja ja en, uh, Pim Rijs. Rita Rita ja ik, ik heb de periode nog meegemaakt dat zij in Loosdrecht ja ja uh, in zo'n horecabedrijf daar ik nou, was, die, daar zongen ze altijd hè maar ze altijd op zondagmiddag live en dat ja. was altijd stampvol je kwam er niet ja. bij en dat was dus echt uh, Rita ja ja en wie was ook weer die bassist dat was zijn broer uh, ja uh, ja heel goed ja. ja uh, Ruud, Ruud. Ruud, Ruud, Ruud. Ruud, Jacob. Ruud Jacob. Ja, oh ja, ja. Ja. ja. En toen heeft hij later de fout gemaakt om over te stappen naar de gevleugelde vrienden. Ja, met zijn Met met. Niet te vervolgen met Volo. de hondjes. Ja. Maar ik zei tegen die En, Ruud, ik uh, zei... en uh, hoort die gaat ze Dallas nog. Nog nog één? Heen. Ja, uh, hoort die heeft alles nog gewerkt. Oh, jongens! Maar ik zei tegen die Ruud, ik zei tegen die Ruud Jacobs, dan werd hij kwaad hoor. Ik zei tegen die Ruud Jacobs, speelt u bars. Nee, ik zeg, speelt u pas. Hij zegt, nee, ik speel bas. Ach, jongens, jongens, jongens, jongens. Je bent niet zo kwaad op me. Ja, ja. Nee. Nou, je een mooi takje van jou. want hoort nou die derde gevleugelde vriend? Dat ga ik opzoeken. Ja, we gaan het opzoeken. Maar we schuiven we hem door naar de secondant. Oké. Okay. The flower in your hand After tea alweer. After tea, ja. After, tea After alweer. Tea. En dan brengt het alweer bijna bij de klok van 11 uur eigenlijk. Weet je wat ik wel een leuk, leuk liedje vinden uh, van, van de T-set. Van de? De T-set. She likes weeds. Ja, dat is ook wel. She top. likes weeds. Ja. Ja, ja. There is it to grow. Ik heb, ik heb nog wel, ik heb nog wel een heel klein verzoekje. Die duurde een minuut. Die kan ik wel even inschakelen. En dan zie ik jullie na de klok van dingetje wel weer. <laughs>